7 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Steeds meer Amerikanen krijgen vanwege het coronavirus... het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat geldt voor inmiddels 158 miljoen mensen. President Trump zei vannacht dat de VS niet gebouwd is om op slot te gaan. Hij verwacht daarom dat de economie van zijn land snel weer draait. Binnenkort beoordeelt hij of de afgekondigde maatregelen van kracht blijven. Zo'n 46.000 Amerikanen zijn positief getest op het virus. Vooral in de staten New York, Californië en Washington. In Nederland bepaalde het kabinet dat vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om straten, parken en stranden af te sluiten. In alle delen van het land wordt overlegd over het afblazen van activiteiten. Zo gaan feesten en concerten niet door... en hebben de Zwembond en de basketbalbond alle lopende competities voor dit seizoen beëindigd. Voetbalbond KNVB overlegt vandaag met de Ere en de Eerste Divisie. De druk op het Internationaal Olympisch Comité wordt steeds groter om de Spelen in Japan te verzetten. Nu vindt ook het Amerikaanse Olympisch Comité dat de Spelen moeten worden uitgesteld. De uitbraak van het virus heeft het trainingsschema van veel Amerikaanse atleten in de war geschopt of stilgelegd. Ook zijn er zorgen over gezondheidsrisico's. De Verenigde Staten schrappen 1 miljard dollar aan hulp aan Afghanistan vanwege de politieke onrust in het land. Twee Afghaanse leiders hebben zichzelf na de verkiezingen uitgeroepen tot president. En dat brengt het Amerikaanse vredesakkoord met de Taliban in gevaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat er volgend jaar opnieuw een miljard dollar wordt geschrapt aan hulp. Het weer nog. De dag begint met wat bewolking in het noorden en westen. In de rest van het land is het vrijwel overal zonnig. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files.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 What you do? So I got a guy Just settled on my lawsuits Fuck you, down.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 De bitch wil chillen is het geen probleem.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 And the memories bring back, memories bring back your <laughs> Memories bring back, memories bring back